En dan hebben we de volgende werkjes voor je van Marcia Watson, Bendo, Linterdou, Dave Arkestone, Karani. Onze eigen Limburgse uh, nieuwheidsmuziekster. En prachtige muziek overigens van Karani. uit Stijn Majestiek daar. En we sluiten af met Valerie Romanoff. En daarna komen weer de...